Met van in. Ja. Ja. Maar? Is goed, uh, verwittig weet Ik kom. Jo. Allee, overuren. Hoor? Ja, ze hebben een lijk gevonden van een of andere piepo van het Hof van Cassatie. Hier in Brugge? Ja, in een huis aan de coupure. De coupure? De... Uh, hoe, hoe heet hij? Hoe hij heet? Uh, Krijters <hast> of zoiets. Kent je hem? Nee, nee, nee. nee. Uh, ja, nee, dat is te spijtig voor die mensen. hè. Uh. Ja. Mm. Avond, Vermeulen. Van in de sabel. Mijn? Ja, zelfmoord, zo gezien. Hij heeft zich verhangen. En zijn zoon heeft het lijkt twintig minuten geleden ontdekt. Nee, eh, waar is hij nu? De zoon? In de woonkamer. Een beetje uitkijken van in, want hij is helemaal van slag. Ik heb een injectie gegeven om hem op te kalmeren. Nou ja, oké. Okay. Uh, kom hierdoor. Ja. Meneer Krijtes. Ja. Verzadel en van in uh, politie. Mm -mm. Onze deelneming, meneer Krijtes. Dank <laughs> u. Hebt u er bezwaar tegen als we even rondkijken? Ah, nee, ik uh, doe maar. Uh... Ik kan u niet veel vertellen, ik ben juist thuisgekomen. En... Ja, ja, dat weet wel. Blijft u maar rustig zitten. Dit is de werkkamer van uw vader, meneer Krijtes. Ja, daar. Hier zat hem bijna altijd, ja. ja. Ook om te tekenen, zoals je kunt zien. Het raam is aan de noordkant, dat geeft het schoonste licht. Ja, ja, ja, ja. Prachtige meubelen, hè? Ah, ja, alles antiek. 17e eeuw, zo vroeger. Ja, zijn man met smaak, dat is duidelijk. Ja. Kijk, hier is. Dat is een draadloze microfoon. Uh, nog een hobby van uw vader, uh, meneer Krijtens? Wat? Oh, dat heeft hij vaak belangrijke gesprekken gevoerd, commissaris. En hij nam ze op, op, op tape? Ja. ja, in het geheim om achteraf niet voor verrassingen te staan. Ah, bestond daar dan uh, gevaar voor? Nee, niet dat ik weet, maar er was wel wat paranoïde. Ah, juist, ja. Ja, ja. Meneer Kleitens, excuseer dat ik u die vraag heb, maar... ...denkt u dat uw vader het heer mee gedaan heeft? Tot een stoelke, ja. ja. Waarschijnlijk is er gaan opstaan, heeft de touw over de balk gegooid... ...en de stoelke dan weggetrapt. Dan heb je een andere verklaring? Nee, nee, niet direct. Geen klacht, meneer Vinkie? Nee, meester. U laat de kans liggen om de verantwoordelijke voor de rechtbank te dagen. Ik vind dat we de zaken beter niet op de spits drijven. Maar er is geweld tegen u gebruikt, meneer Vinken. De politie is een boekje ver te buiten gegaan. Ja, ongetwijfeld maar. Er hè. is geschoten. Onschuldige burgers die gewoon gebruik maakten van hun recht op meningsuiting... ...hadden het slachtoffer kunnen worden van een machtscheile flik. Zover is het gelukkig niet gekomen. Wie weet. Volgende keer? Denk ik niet. Ze zitten bij de politie behoorlijk verveeld met die geschiedenis. Volgende keer zullen ze ons niet te veel in de weg leggen. En daar kan onze strijd toch alleen maar mee gediend zijn. En toch blijf ik erbij dat u nu de gelegenheid laat voorbijgaan om die abortusadepten voor schut te zetten. Ons doel is die kliniek te doen sluiten, nietwaar? Een mm -hmm. rechtszaak nu zou weer een polemiek op gang brengen tussen voor en tegenstanders. Het ja, is nu gedaan. Af. Af. Zit. Zit, zeg het. Simon, ik wil... ...ik wil je niet. Gaarde, Anne geef ze hem tut. Ja, want dat probeer ik, maar ze spuren ze elke keer weer. Ja, doe er dan wat honing aan. Ja, en zo begint te vervanger, hè? Ja, met dat beetje. Ah, nee. kom. Laat me eens. Kom eens hier, vriendjes. Zo, zeg. Dat is lekker, hè? Nou, maar Peter, dat is niet goed voor een tandje, zo. Hè? Niet overdrijven, hè. Ik heb geen goesting om een hele dag met schele kopijn rond te lopen. Ik moet je niet opnieuw blijven, oh, zeg maar. Kom maar, buiten. Buiten, zeg ik. En nu die nog. Nou ja. eindelijk rust. Zeg me nu maar eens wat koffie in. Het zal smaken. Ja, zeg. Als het zelf u is, in mijn tas graag, hè? Ja, sorry, hè. Zee, doe het dan zelf, hè? Je kunt er ook niet goed meer tegen, hè? Tegen wat? De <laughs> op de lappen gaan. Op de lappen? Heeft toe dat je gisteravond wat op... Uh, een paar glazen ja, Peter. Zei, ja, ja, ja. Een paar glazen. Je zei het vroeg kunnen gaan slapen terwijl Bibino hmm? de boer opkomt. Hmm. Voor die zaak van de coupure. Ja... Ik weet niet welke er moet van denken. Van die zogenaamde zelfmoord van meneer Krijters. Zogenaamd? Ja, je kent mij. Als de oplossing al te duidelijk is, heb ik zoiets van... Klopt het allemaal wel? Misschien kan ik u helpen. Jij? u waart erbij, zeker? Had kunt Pardon? Ik moet u iets zeggen, Peter over gisterenavond. Ja, ik luister. Degene waarmee ik iets gaan drinken ben... Die man die informatie wou, hè? Ja. Dat was Stefan Krijtens. De zoon van? Ja. Het is niet waar. Maar ook een toeval. Hoe laat was dat? Tot hoe laat hij is. Hij is gezegd. Ik weet niet, half elf, elf uur, zoiets. Dan zat hij bij u terwijl zijn vader... Vermeulen heeft gezegd dat Ludovic Krijtens tussen tien en elf gestorven is. Ja. Dan is het nog eerder gebeurd dan hij gevreesd had... Hoe gevreesd? Ja, dat, dat was namelijk de reden waarom hij mij wou spreken. gisteravond zei het je dat het over een dossier ging. Ja, omdat ik zijn uitleg maar half geloofde en ik wou er u niet mee lastigvallen. Maar na nou, wat er gebeurd is. Oh, ja. Wat Stefan zocht was bescherming voor zijn vader. Hij vermoedde al iets. Oh, al een hele tijd. Volgens hem had iemand plannen om Ludovic Kretes te vermoorden. Alsjeblieft zeg. En dan nu die zelfmoord. Dat zou wel een heel merkwaardig toeval zijn. Ziet je wel dat ik gelijk had? Hier zit meer achter. MUZIEK